En hier zijn we dan weer, meisjes en jongens, met de verdere lotgevallen van de duikende eend en zijn bemanning. Maluba, het paradijselijke eiland waar oom Januari, Marleen en ik bijna het slachtoffer geworden waren van menseneters, lag al een heel eind achter ons, voor we enigszins bekomen waren van onze emoties. Pas toen besefte ik dat we nog niets afwisten van de manier waarop Coralis erin geslaagd was... de Malubanen een hakje te zetten en ons te bevrijden. Daar moest ik beslist achter zien te komen. En dus stelde ik Coralis de vraag. Coralis: Ja, Piet? Maar er is nog heel wat dat we niet begrijpen. Zeg, op. Hoe ben je op het eiland Maluba in geslaagd te ontsnappen? terwijl wij buitenwesten in die grot opgesloten lagen. Ja, Coralis, dat is me ook een raadsel. En dat komt doordat ik tijdens de maaltijd opeens argwaan gekregen heb. Had je iets verdachts gemerkt? Ja, op een gegeven ogenblik kreeg ik de indruk dat er geknoeid werd met de wijn... die de Malubane ons te drinken gaven. Geknoeid, zeg je? Ik heb toch niets ongewoons gemerkt? Ja, Piet? Allee, ik geef hem in, maar laat Coralis verder vertellen. Toen ze de wijn begonnen te schenken is het me opgevallen dat de bekers die voor ons bestemd waren niet uit dezelfde kruiken gevuld werden als die van de anderen. Dat is mij niet opgevallen. Ja, zelf zou ik misschien ook niets ongewoons gezien hebben als een van de wijnschenkers zich niet vergist had. Bij het eerste rondje heeft hij per ongeluk de beker van Goeroe gevuld met wijn uit de kruik die voor ons bestemd was. Guru, die blijkbaar alles scherp in de gaten hield, had het meteen gemerkt. En toen is heel even zo'n woedende blik in zijn ogen verschenen dat ik ervan van schrok. Hm. Je zat ook recht tegenover hem, hè? Is het niet? Juist. En juist daardoor heb ik het zo goed kunnen zien. En wat heeft Goro toen gedaan? Waarschijnbaar per ongeluk zijn beker omgestoten, zodat al de wijn eruit liep. Maar dat heb ik ook gezien. Iedereen heeft het gezien. Er is zelfs duchtig om gelachen. En niet het minst door Goro zelf. Juist. Maar voor mij stond het vast dat hij met opzet zijn beker omgegooid had. En was daardoor je argwaan gewekt? In zo'n hoge mate zelfs dat ik geen druppel van de wijn heb durven drinken. Hoezo Coralie's? Jouw beker werd toch even regelmatig bijgevuld als de onze? Zeker, maar ik heb de inhoud telkens stiekem leeggegoten tussen de planten waar ik naast zat. En goed dat ik het gedaan heb. Want ik merkte spoedig dat er iets abnormaals met jullie gebeurde. Ja, we werden erg slaperig. Ja, niet alleen dat, maar jullie begonnen ook waardtalen uit te slaan. Daar weet ik niks meer van. En toen kreeg ik de zekerheid dat die vriendelijke Maloubanen een bedwelmend goedje in onze wijn gedaan hadden. En dat ze dus iets in het schild voerden. En wat heb je dan gedaan, Coralis? Ik deed alsof ik ongesteld werd. Ik heb me wankelend en sukkelachtig teruggetrokken tussen de struiken. De Malubane hebben er geen gaten in gezien. En zo ben ik weggekomen. Je bent zeker regelrecht naar onze duikende eend gerend? Ja, en ik heb ze onmiddellijk in zee gebracht, waar ik ze heb laten onderduiken. In het holle van de nacht heb ik me weer voorzichtig op het eiland gewaagd. En zo ben ik achter op de ware bedoeling van Goeroe en zijn gekomen. Ik mag er niet aan denken wat er gebeurd zou zijn... als je zelf ook van die wijn gedronken had, Coralis. Als ik eraan denk, dan voel ik weer koude rillingen over mijn rug lopen. We mogen Coralis dankbaar zijn, maar... ...nu moet ik het al dadelijk over wat anders hebben. Waarover, om? We zitten in een nogal lastig parket. Hoezo? Door gebrek aan voldoende brandstof... ...kunnen we ons niet veroorloven nog lang te blijven vliegen. Maar laten we dan varen... Het vermindert het brandstofverbruik aanzienlijk, is het niet? Ja, ja, maar dat vermindert ook in hoge mate onze snelheid. Maar dat geeft toch niet, om? We hebben tijd zat. Je tijd hebben we in overvloed, maar ons drinkwater is volledig opgebruikt. Oh la la, dat is wat anders. Maar het zou verschillende dagen kunnen duren voor we weer land in het zicht krijgen. Laten we dan uitkijken naar een schip? Ze zullen ons toch wel aan wat water willen helpen, zeker? Hoe dan ook, we moeten naar beneden, jongens. Als het moet, moet het. Vooruit dan. We maakten een veilige landing op de oceaan en zetten onze tocht alvarend voort. Oom Januari maakte van de gelegenheid gebruik om met behulp van de sextant onze positie te bepalen. Het bleek dat we ons al in de Indische Oceaan bevonden en dat de dichtstbijzijnde kust die van India was. Maar het zou nog verscheidene dagreizen vergen om ze te bereiken. Het probleem van ons drinkwater werd dus nijpend. Maar het geluk was met ons. Want op een gegeven ogenblik merkte Marleen iets op. Zie eens jongens. Zien jullie ook wat ik zie? Wat zus? Een schip. Waar? Bijna recht voor ons uit. Marleen heeft gelijk. Het is een vaartuig, dan zijn we uit de penari. Hm, die lui zullen ons wel aan drinkwater helpen. Erop af, ik laat de motoren wat vlugger draaien. Wat is dat voor een schip? Ja, dat valt moeilijk uit te maken op deze afstand. Het schijnt niet bijzonder groot te zijn. Ja, voor zover ik kan zien, voert het ook geen vlag. Neem de kijker, Coralis. Hier heb je een Coralis? Zie je al wat meer? Um, ik heb de indruk dat het stil ligt. Ligt het voor anker? Midden in de oceaan. Mm, nee, natuurlijk niet. Maar varen doet het even min. Misschien heeft het motor pech. Dat is zonderling. Wat is zonderling, Coralis? Ik kan nergens mensen of beweging zien. Het zal toch zeker geen verlaterschip zijn? Ik zou het bijna gaan geloven. Hier, Piet, neem eens de kijker over. Mm. Misschien zul jij wat meer zien dan ik. Oh, oh nee, ik zie ook niks. Er is zelfs nergens de naam te zien. Nog op de boeg, nog op de steven. Dat begint er luguber uit te zien. We moeten dat zaakje onderzoeken. Nou, laten we voorzichtig zijn, professor. Je kunt nooit weten wat er met dat schip aan de hand is. We zijn al genaderd. Zie je nu nog steeds niets? Mm, nee. En ik krijg meer en meer de indruk dat het een verlaten schip is. Ik zal mijn duikende eenter omheen laten varen. Roep de bemanning op met de scheepsroeper. Dat is geen slecht idee. schip Ahoy! schip ahoy. Geen antwoord. schip ahoy. Antwoord, alsjeblieft. Dat begint er griezelig uit te zien. Professor, laat de Dijker de eend langs het stuurboord gaan. Oké. Okay. Aan deze kant valt even min wat te zien. schip Ahoy! schip ahoy. Geen antwoord. Ja, maar wat doen we nu? Nou, aan boord gaan en zien wat er aan de hand is. Maar nee, vraag de professor de duikende eend langs zij te brengen. In orde, koralis? Oh, ik zie een laddertje, Coralis. Ja, dat heb ik ook gemerkt. Daarmee zullen we makkelijker aan boord komen. Ja, ik zal het proberen te grijpen. Langzaam naderen, professor! Langzaam! Oh, stoppen nu! Ik heb het laddertje beter. Als je het meertouw aan vastmaakt, dan kunnen we niet meer aftrekken. Ja, wacht even. Zo. Het is al gebeurd. Die mag je mag loslaten. Zullen we nu samen naar boven klimmen? Wacht even, ik ga ook mee. Marleen, blijf in de kajuit, wil je? Jawel. Kom, jongens. Er valt nog altijd niets te zien. Dan moeten we binnen een kijkje gaan nemen. Volg me. Verdus, wat is dat? Waar komen die keels op vandaan? Geen weerstand, bieden jongens. Ze zijn totaal rijk en tot de tanden gewapend. We merkten te laat hoe argeloos we in de val waren gelopen. Het zonderlinge schip was net zo min verlaten als onze duikende eend. Het was bemand met een bende woeste kerels die zich verdekt hadden opgesteld en ons onverwacht op het lijf waren gevallen. We werden vastgegrepen en voor we goed beseften wat er gebeurde, zaten we met z'n drieën opgesloten in een hok, waar het licht slechts schaars door een vuile patrijspoort naar binnen viel. Jamdori, daar zijn we mooi ingelopen. En of. Ja. En wij dachten nog wel dat het een verlaten schip was. Ik heb vanaf het begin een voorgevoel gehad dat het verkeerd zou aflopen. Wat zouden die kerels eigenlijk bezielen? Ja, dat moet je niet vragen. We hebben te maken met zeerovers, wees daar maar zeker van. Oh, in deze tijd, Koralis, er zijn nu toch geen zeerovers en piraten meer. Nee, mee. in onze westerse zee niet meer, maar in deze water mag je aan alles verwachten. Denk je dat ze het op onze duikende de gemunt hebben? Nou ja, kostbaarheden zullen ze niet vinden. Maar dat konden ze niet weten toen ze ons zagen naderen. Als ze mijn geldkistje vinden, zullen ze het wel meejatten. Ja, maar wat zouden ze met ons van plan zijn? Waarom hebben ze ons hier opgesloten? Nou, veel goed zal het wel niet worden. Ja, in maar alleen. Wat zal er met Marleen gebeuren? Ja, daar heb je het antwoord, geloof ik. Zeg eens, wat heeft het allemaal te betekenen? Dat we in handen van zeer gevallen zijn, meisje. Ik schrok me dood toen ik dat woestige huil hoorde opgaan en zag hoe jullie overmeesterd werden. Op dat ogenblik had er met de duikende eend van door moeten gaan, Marleen. Ja, ik heb het willen doen. Maar voor ik het meertouw los kon gooien, waren al drie of vier van die zware jongens op het dek van de duikende eend gewipt. Hebben ze je uh, mishandeld? Ze hebben weer de kajuit in ze hebben alles doorsnuffeld. En dan hebben ze me naar hier overgebracht. We zitten met z'n vieren in hetzelfde schuitje. En we moeten proberen ons eruit te redden. Ik maak me zorgen over de duikende ja, Als ze maar geen amok gaan maken en er de boel in de prak slaan. Ach, we mogen niet het ergste denken. We mogen van geluk spreken dat ze ons niet dadelijk gedood hebben. Hm, zou dus dat durven? We moeten de toestand zien zoals hij is. Er bestaat geen twijfel over dat we in handen gevallen zijn van een bende woesteringen. Kerels die buiten de wet leven en geen cent geven om een mensenleven. De professor heeft gelijk. Ja. Ze zien eruit als brute afgestompte kerels die voor geen moord terugdijzen. Coralis, je jaagt me daarvoor op het lijf. Ja, zo weet je tenminste waar je aan toe bent. Wij moeten een middel vinden om te ontsnappen. Ja, ontsnappen, hoe kunnen we dat? Wel, uh, ik weet het niet. Uh, stel dat we uit dit hok raken, wat moeten we dan verder doen? Die zeerovers zijn wel met dertig of veertig man. Ja. Tegen zo'n overmacht zijn we niet opgewassen. De, uh, we zullen toch niet alle veertig wakker blijven? Nou goed, dan stel dat ze ons tot vannacht opgesloten houden. Wat ik sterk betwijfel. En dat we naar buiten raken. Hoe komen we dan weg? Onze duikende eens zal wel bewaakt worden. Nee mensen, dit maar zie ik geen uitweg, weten jullie. Als we maar een wapen hadden. Ja, maar dat hebben we niet. En zelfs als we iets hadden, dan zou het ons toch niet vooruit helpen. Laten we onze zakken nakijken. Je kunt nooit weten dat we iets nuttigs vinden. Ik kan niet veel vinden. Een zakdoek, een doosje lucifers... Een eentje touw, ja, buiten een lege portemonnee, ja. heb ik niet veel meer dan jij. En wat heb ik zo al in mijn broekzak zitten? Dat zal zeker niets bijzonders zijn, zus. Nog een nagelvijltje en... Uh, wat is dat voor een gek ding? Een huh? lippenstift. Zeg, ik wist niet dat jij lippenstift gebruikt. Oh, gebruik ik ook niet. Ik verf nooit mijn lippen. Hoe kom je dan aan dat ding? Weet ik veel. Het kan best al jarenlang in mijn zak zitten. In elk geval zal hij ons van niet veel nut kunnen zijn. Wacht... Een ogenblikje, Marleen. Hoezo, Coralis? Je wilt toch niet zeggen dat mijn lippenstift ons kan helpen? Coralis, ik geloof dat je onzin uitkraamt. Is de spanning je te machtig geworden? Ik, ik weet wat ik zeg. Ik geloof werkelijk dat die lippenstift ons kan helpen. Als we maar handig genoeg zijn... Coralis, jij vervalt weer in je oude kwaal. Je spreekt weer in raad. Ik zal het je uitleggen. Luister. Met gedempte stem zette Coralis ons zijn idee uiteen. Het was een schitterend plan, want... Hoe onwaarschijnlijk het ook klinkt, als het een beetje meeliep, zou de lippenstift van mijn zus ons werkelijk kunnen redden. Maar ik geef er mijn rekenschap van dat ik zelf ook in raadsels aan het spreken ben. Daarom zal ik je geduld niet langer op de proef stellen en je laten horen hoe het verder ging. Is alles klaar? Wacht nog even, Karalis. Marleen en Piet gaan in een hoek liggen. Is de lippenstift goed aangebracht? Ja, dat is wel in orde. Marleen bij mij ook, Coralis. Denk je omdat je je ogen gesloten houdt en dat je op hart, verscheurende maar natuurlijke wijze kreunt en steunt? Hm? Stel je gerust, Coralis. Goed, dan kan de komedie beginnen. Vooruit, maar. Doe open, Doe open! Er is iets gebeurd, iets ergs. Doe toch open, Mahasjabat! bad. wat. hey, willen jullie wel eens koestelen? Wij willen de kapitein spreken. We willen hem onmiddellijk zien. Ik ben de kapitein, maar als je niet onmiddellijk opvalt met die harry, zal je van rusten. Nou goed, kapitein, maar als je niet naar ons luistert, zal het jouw schuld zijn als jullie er allemaal aan gaan. Allemaal. Tot de laatste man gaan jullie er aan. Wat zeg je daar? Dat heb ik goed gehoord. Zij jij wat over doodgaan? Jawel, en ik herhaal het. Als je geen maatregelen treft, gaan jullie er tot de laatste man aan. Man, waar heb je toch over? Kijk maar eens naar de jongen en het meisje. Wat is er met die twee? Ah, ik zie het al. <laughs> ze zijn dood van schrik. Ja, ja, ze zijn dood van angst, Maar om een heel andere reden dan jij denkt, hey. kapitein. Maar kijk naar hun gezicht. Zie je niet die rode vlekken? Rode? Uh. Ah ja, huh? dat zie ik. Wat is dat? Dat zijn verschijnselen van een vreselijke ziekte. Van een verschrikkelijke, besmettelijke ziekte. En allemaal gaan we eraan. Allemaal. Maar hoor toch eens, hoor toch eens hoe erg ze aan toe zijn. Ik vrees het ergste. En wij krijgen de kwaal ook te pakken, Coralis. Let op mijn woorden. Niemand op eraan. Niemand. <tie> Zeggen zij. Ze, wat is dat voor een ziekte? Ach, man, je ziet toch wel zo dat het builenpest is. Builenpest? Maar verdorie dat is verschrikkelijk. Dat is nou juist wat we proberen te zeggen. Allemaal zullen wij het krijgen. Jij, Coralis, ik, de kaptein en iedereen hier op dit schip. Ja, maar nou, wat moeten we doen? Wat, wat, wat kunnen we doen? Er is niks aan te doen, geloof ik. We zijn verloren. Verloren. Ja, als we die meer willen dan. verwijderen. Als we zo verboord gooien. Nee, dat zou niets oplossen. Het is te laat. Allemaal zijn we met hen in contact gekomen. Allemaal zijn we besmet. Oh, wacht eens, professor. Ja, wat is er, Coralis? Misschien kunnen we toch nog iets doen. Och, wat zouden we nog kunnen doen? Er valt niets meer te doen. We zijn... Maar in de duikende eind hebben we toch nog een voorraad spuitjes. Spuitjes? Welke spuitjes? Inhending tegen besmettelijke ziekten. Hé, hey, hey, hey, daar zeg je wat. Maar ja, ik geloof dat we nog een kleine voorraad hebben. Iets waarmee je builenpest kunt genezen? Niet genezen helaas, maar wel voorkomen. Wie vlug ingespoten wordt, zal misschien nog kunnen ontsnappen aan de vreselijke kwaal. Voor deze twee hier is het natuurlijk te laat. Ziet toch eens aan hoe vreselijk ze dan aan toe zijn. Oh, arme kinderen, ze zijn reddeloos verloren. Kapitein, kapitein, in Semels naam, sta ons toe dat geneesmiddel te ja, halen. Ja, maar wacht eens even, wacht eens even. Ik wil ook ingeënt worden tegen Buitenpest. Jullie moeten mij het eerst inenten. Ik wil niet doodgaan aan Buitenpest, als die twee daar. Heel goed. We zullen je ook een inspuiting geven. En mijn bemanning? Ja, ik weet niet of er wel genoeg van dat product is om iedereen in te spuiten. Met z'n hoeveel zijn jullie? Met 35. Oei, oei, oei, oei, dat zal kracht worden. Nee, dan moet je ons eerst inspuiten. Ah, nee, kapitein. Eerst Koralis en mij, pas daarna de nee, andere. Nee, nee, eerst ik, dan mijn bemanning en dan jullie. En jullie zullen doen ja, wat ik zeg. Pas op, van. professor. Hij houdt een revolver op ons gericht. We moeten gehoorzamen. Dat is je geraden. Ja, let op nu, ik maak de deur los. En naar buiten, allemaal, met je hand in de lucht. We moeten doen wat de kaptein zegt. Ja, vooruit dan maar. Vooruit. Uh, uh, uh. Zo, en nu gaan jullie als de bliksem om dat geneesmiddel. Maar denk erom, ik ga zelf ook mee. Je hoeft dus niet te proberen geintjes uit te halen. Ja, we zijn helemaal niet in stemming om geintjes uit te halen, kaptein. Loop voor me uit. En als je wat. Koralis. Hoe vlugger we die inspuiting krijgen, hoe beter het. Ja, elke minuut is nu kostbaar. Je zult al wel begrepen hebben, meisjes en jongens, hoe de vork aan de steel zat. Met behulp van Marleen's lippenstift hadden we overal op ons gezicht zulke afschuwelijke rode vlekken aangebracht dat het afschrijselijk was om te zien. We hadden het zo realistisch gedaan dat het leek of onze huid werkelijk afzichtelijke builen en vlekken vertoonde. We zagen er gruwelijk uit. Het hoeft je dan ook niet te verbazen dat de kapitein van de zeerovers er prompt ingelopen was en een duivelse schrik had opgedaan. Maar laat ik nu verder vertellen. Waar, waar is nu dat geneesmiddel? Daar, in die kartonnen doos moet het zitten. Maar waar wacht je dan nog op om het te nemen? Toch niet zo'n geduldig kapitein, overhaasting kan gevaarlijk worden. En pak die doos zeg en breng ze aan boord van mijn schip. Maar eerst kijken hoeveel inspuitingen we kunnen toedienen. Open de doos, Coralis. Ja, op het eerste gezicht zou ik zeggen dat er niet voldoende is voor iedereen. Laat ja, me zelf eens kijken. Maar wat zie ik? Wat, wat zijn dat voor rare dingen? Dat lijken wel kogels om met een geweer af te schieten. Zij, Willen jullie me soms bedonderen? Kapitein, je ziet toch zelf wel dat het geen kogels zijn? Of heb je al kogels gezien met een naaldscherp uiteinde en met binnenin een lichtbruine vloeistof in plaats van kruid? Een naald is zie ik wel maar niet de lichtbruine vloeistof waar je het over hebt. Ja, maar dat kan ook niet. Ze zit binnenin dit metalen kokertje. Ik wil ze zien. Nee, dan, dan zou ik een kokertje open moeten breken. Ja, en dat zou er weer eentje minder zijn. Ik kan me niet schelen. Ik wil zekerheid hebben dat je me niet bedriegt. Nou, vooruit dan. Maar het betekent wel dat één man minder ingehaald zal kunnen worden. Ja, maar kopen dat kokertje. Ik doe het al, ik doe het al. Nou, kijk nu maar zelf. Ja, het is toch waar. Als je even wilt ruiken, dan zul je merken dat deze vloeistof een sterke geur verspreidt. Ja, <coughs> het moet een krachtig geneesmiddel zijn. Vooruit, neem die doos en uh, ga weer aan boord van mijn schip. We doen wat je kapitein. kaptein. Past je wat, elke minuut is kostbaar. Voor de goede gang van zaken. En om alles duidelijk te maken, moet ik weer wat uitleg geven. De kartonnen doos waar Coralis en oom Januari om gegaan waren, bevatte, zoals je wel kunt denken, geen geneesmiddelen... Zonder het zelf goed te weten had de kapitein van de zeerover zelfs de bal juist geslagen toen hij meende dat het geweerkogels waren of, beter gezegd, projectielen die door een geweer afgeschoten konden worden. Echte kogels waren het echter evenmin, maar wel een soort pijltjes gevuld met een verdovend goedje. Om Januari die een afschuw heeft van elke vorm van bloedvergieten had ze uitgevonden om zich in geval van nood... Afdoende te kunnen verdedigen. Wie door zo'n pijltje getroffen wordt, valt enkele ogenblikken later voor een uurtje of wat buiten westen. Nu je dit weet, kan ik mijn verhaal voortzetten. Zo, hier zijn we weer op mijn eigen schip. Hemt me nu vlug in met dat goedje. Ah nee, dat zullen we niet doen. Wat, hoor? Ik? Durf jij nog een brutale bek tegen me op te zetten, Keel? Kapitein, wat zal je bemanning zeggen als ze ziet hoe ik een naald in jaar breng? Je mannen zullen denken dat ik je wil vermoorden. Ze zullen ons op staande voet neerschieten. En bovendien sta je erop dat je hele bemanning ingeënt wordt, is het niet? Vanzelfsprekend wil ik dat. Wel nu, laat dan je mannen aantreden en leg ze uit wat er aan de hand is. Ze weten niet eens dat er builenpest aan boord is. Ja, je hebt gelijk. Wel, ja, dat moet ik eerst doen. Alheidszadek. Kietelijak. Trenen. Stop dicht, allemaal en goed luisteren. Meneer, door ons meester te maken van dat vreemde vaartuig... ...hebben we zonder het te weten een geweldige vlater begaan. Stilte, zeg het! Stilte, ik zal je uitleggen wat er aan de hand is. Niet alleen hebben we aan boord van de duikende eenking kostbaarheden of geld gevonden... ...maar we hebben er ook een gevaarlijke ziekte van overgehouden. Twee opvarende... Van dat vreemde water leidde namelijk aan Stel ja. Zet u! Zet Geen paniek! De toestand is wel ernstig, maar niet hopeloos. We hebben namelijk ook een geneesmiddel dat ons van de vreselijke ziekte kan vrijwaren. Kijk naar deze doos. Ze bevat inentingstof tegen builenpest. Iedereen moet zich onmiddellijk laten inenten. En wie een spatje gekregen heeft, loopt geen gevaar meer besmetten worden. Kijk, ja, kijk! Oh! En nu weet je waar je aan toe bent. Ik zal me eerst laten inheden. Daarna is het jullie beurt. En daarna ruimen we de twee in het ruim op. We gooien ze overbord. En u, professor, en me vlugje. Schort je mouw op. En zei je inspuiting liever in je zit vlakken, Nee, nee, nee, mijn arm is goed. K Koralis, begin jij vast al met de bemanning. Ik ga aan de slag, professor. Opgelet, kaptein. Ja, ik ga op, zeg je. Jij doet mij pijn, hoor. Ja, beter nu een beetje pijn leiden... ...dan straks een ondergaan aan builenpest. Volgende, alsjeblieft. Vijf minuten later... ...was de hele bemanning van het zeeroverschip ...ingespoten met een bedwelmend goedje... ...uit de verdovende pijltjes. En nog vijf minuten later... Lagen alle zeerovers volkomen buiten westen op het dek te snurken? Ziezo, professor. Nu kunnen we Piet en Marleen bevrijden. Ja, het gevaar is geweken. Ik open de deur. Kom er maar uit, Piet en Marleen. Jullie hebben hier onvoortreffelijk voortreffelijk gespeeld. Ah. Hier zijn we. En nog wel volkomen genezen van onze builenpest. <laughs> nu gaan we eerst onze watervoorraad aanvullen uit de reserve van deze schurken. Ja, en dan maken we ons uit de voeten. Aan het werk, mensen. Een kwartier later was alles in orde. Terwijl de zeerovers rustig verder sliepen en van de prins geen kwaad wisten, bracht oom Jadivari de motoren van de duikende eend aan de gang. ...en zetten wij onze onderbroken tocht voort naar, ja, wie weet, welke nieuwe avontuur.